Bij de presentatie van de pensioenmaatregelen... barstte verantwoordelijk minister Elsa Fornero uit in huilen. De maatregelen maken deel uit van een pakket van 30 miljard aan bezuinigingen... lastenverzwaringen en stimuleringsmaatregelen voor de economie van Italië. Onderdeel daarvan is ook dat de btw wordt verhoogd... en huizen, boten en auto's zwaarder worden belast. De acteur en operettezanger Johan Heesters viert vandaag zijn 108ste verjaardag. Gisteren werd hij ontslagen uit het ziekenhuis waar hij een week geleden werd opgenomen met koorts. Vandaag zou hij zingen bij een verjaardagsschala, maar dat gaat niet door. Ook kon hij vorige week niet bij de première zijn van een film... waarin hij Petrus bij de Hemelpoort speelde. Heesters woont sinds 1934 in Duitsland, waar hij nog steeds populair is. In Nederland is hij omstreden, omdat hij optrad voor Hitler... en een bezoek bracht aan concentratiekamp Dachau.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 upset, it will never, never, never pipe down. Oh <laughs> well, at the old Olympics murdered by a single kick. You tower over everything, the rest of dog tits. The cemetery headstone is a rock in the rain, the rain. the sky, wide and never lost, I've hardly been, I get in, unlike the sky, skies wide and never lost, the fallacy of selflessness, the friendship etiquette, normal is weirder than you would care to admit, take by socializing, your tired and tan, It's a lone type of band. They elucidate something that all alone understand. The shab to locate quagmire hearts on the map. It's trap. I hardly been. Can I get in? Unlike the sky. Unlike the sky, wide and never lost, I've hardly been, cannot get in, unlock the sky, wide and never lost, I've hardly been, cannot get in, unlock the sky. Het goede leven. Ja, klinkt goed. En dan, en mijn naam erbij, dat vind ik chic. Doe nog een keer. Neem, neem jij me op lekker, Martin? Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. De nacht van het goede leven. Met Adeline van Lee, moet je me. Met Adeline van Leer. Fuck. Fuck. <laughs> Nog een keer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De nacht van het... De nacht... 1, 2, 3. Ja, ja, ja, ja. ja. De nacht van het goede leven. Met Adeline van Leer. Ah, heerlijk! Ah, Oh, heel goed, oké. Okay. Dan staat, staat die er ook op, hè? Jouw. Wat? Die van mij, die oh, ja. Dat was vorige week met, met Tim ook al. Uh, kunnen we dat editen? Ja, dat kunnen we editen. Oh. Volgens mij zijn we weer... Uh, ja? wat, wat, wat gaan jullie spelen? Oh ja, uh, wat gaan we spelen? Uh, ja. Ga jij eerst eventjes praten? Dan ga ik even mijn gitaar omstemmen. Oké, okay, je gaat je gitaar omstemmen, dan moet ik praten. Uh, wat zal ik vertellen? Uh, nou, ik ga een uh, Mindpark binnenkort uitnodigen... Want ik dacht dat ik weer terug moest verhuizen naar dat vreselijke videocentrum. Maar dat hoeft niet, want ze zitten daar eeuwig te verbouwen. Dus wij kunnen lekker hier blijven. Dus dat betekent dat we nog heel lang, lekker, elke week bentjes kunnen vragen. En dat is hartstikke gezellig. hè, Martin? De meeste technici vinden het wel gezellig, want de tijd vliegt voorbij. Hè? Nou. Uh, heb je nog gestemd? Nee. Oh, nog, dan moet ik nog meer praten. Oh ja, we gaan uh, zwetsen van... Uh, en Nancy Wilding gaan we volgende week laten horen. Dat is heel leuk. Dat is een verhalenvertelser. Ze heeft dramaturgie gestudeerd en uh, nog iets anders. Ik weet niet. En jij kent haar ook. Uh, we hebben namelijk een gast vanavond. Dat is uh, Francis Boekhuizen. Die uh, is ook een radiofanaat. En die luistert heel vaak naar het programma. En uh, die wilde ook wel regisseur worden. Maar ja, het had ik Vincent al. Maar als Vincent nou met vakantie is. dan heb ik toch iemand anders nodig. En misschien kan Francis dat dan wel als worden. Die dus zijn helemaal er helemaal klaar voor. Oh, zij is er klaar voor. Ik ben kan Ophoud met leuteren. Dit, uh, ik had er net al over de, dat ik twee nummers in Zweden had geschreven in, uh, in juni. In juni ben ik met, uh, ook met Leijne en uh, Anne Hopman van uh, Moreless Design. En uh, Oscar Kokke, onder andere uh, van uh, Orde van de Dag. En die schrijft een column in L. We hebben daar met z'n vieren gezeten en een, we een soort werkvakantie ja, gehad. Dus maandag tot met vrijdag uh, schrijven. En Anne nam dan foto's en design dingen en... Uh, uh, en dan in het weekend feesten. En, uh, het beviel ons prima. En er zijn dus twee, uh, of eigenlijk vier nummers uitgekomen: twee die op deze plaats komen, en twee op de volgende plaats. En nam je het daar ook een beetje op? Hoe deed dat dan? Ja, ik had mijn computer bij me en mijn uh, elektrisch gitaar. En uh, dat heb ik dan gewoon daar opgenomen. Maar dat zijn dan schetsen, of niet? Nee, nee we hebben dat, want, ja, het waren eigenlijk schetsen, maar ik heb ze zo goed opgenomen. Gewoon, ja, ik ben een perfectionist, dus dat doe ik dan. En toen stuurde ik ze naar Ralf, we hadden daar geen internet. Dus dat ging heel hè, af en toe, dat ik, dat ik bij de buren uh, internet kon gebruiken. Uh, en toen stuurde ik ze naar Ralf op. En Ralf zei, dit moet op de plaat. Oké. Okay. Ja, dus uh, Since I'm Leaving is daar een van. En soms leeg. nakedness uit de computer. Ja, prachtig, prachtig nummer. Uh, wat is nou eigenlijk uh, jouw Olympus? W wat, wat betekent dat? W waar, wil je, waar wil je naartoe? Wat is oh, waar jouw... wil ik naartoe? Uh, Wereldfaam. Ja, echt waar? Ja. Ja, ja, dat wil iedere muzikant. Toch wel? Ja. Daarvan ja. nee, bestaan is al heel wat. Hè? Dat ja, zou lekker precies. zijn. Dat zou heel fijn zijn. Ja, niet, ja. Elke, niet elke maand je uh, zorgen maken om de huur en uh, ja precies ja, ja. dat soort ongeheim dat is dat wordt steeds moeilijker hè want het uh, eigenlijk moet je het dus hebben toch van optredens want want die, die cd's ja. verkopen dat is hè, nee. minimaal ja na optredens uh, verkoop oh. ik best goed eigenlijk wat zeg daar kan ik wel van leven. Uh, qua, uh, ik ben een paar, paar maanden geleden mijn pasje kwijtgeraakt. Ik, uh, haalde mijn, ja, ik haalde mijn telefoon uit mijn zak en mijn bankpas viel er ook uit. En die viel dus precies tussen de spleet van de planken van de balkon van mijn vriendin. Op de balkon van de buren. En die hebben het pasje weggegooid. Ja. Maar goed. Um, en sindsdien heb ik geen bankpas. En sindsdien heb ik dus ook geen aanmaningen meer. Dat is dus, lekker. Ja. <laughs> <laughs> dus ik, ineens worden allemaal rekeningen betaald, Want je hebt maar een heel beperkt... Je, je ziet wat je uitgeeft ineens. Wat je met een bankpas niet doet. Dus nu kan ik ineens... Uh, van minder geld rondkomen. Ja, ja, dus alle geld wat ik met cd's uh, krijg bij optredens... daar koop ik mijn boodschappen van. En uh, ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel nodig. Mijn boodschappen en mijn huur en mijn telefoon. En dan ben ik eigenlijk al gelukkig. Ja... ja. Dus dat is de Olympus. Maar goed, uh, uh, ja, oké. Okay. Maar optredens in het buitenland, dat is... Uh, dat... Staat ook op het lijstje. Staat gewoon op het lijstje. Ja. Nou, ik heb, een, ik heb nu ook wel een beetje een link met Stockholm. Dus daar, daar ga ik uh, eind december heen. En uh, kijken of ik daar wat ook van de grond kan krijgen. Ja. Ja. Dus we zien het wel. Heel goed. En uh, nou, dan nou ben ik eventjes in de blind. Wat ik je nog wel... Ik zat net te denken van, ik moet dat moet ik nou eventjes vragen. Maar ik weet het niet meer. Dus, uh... Oh, ik moet wel eventjes zeggen dat dat nummer... aan het begin van het uur, wat we draaiden... dat was, heb ik hem niet afgekondigd. Dat was uh, Steven. Uh... Melkmes. Melkmes. Ja. Wat viel je daar zo goed aan? Ik heb met hem getoerd. Uh, een paar jaar geleden. Uh, en ik weet nog dat ik de eerste avond... naar die muziek luisterde. En dat ik dacht, oh my god. Moet ik hier de komende drie weken... elke avond naar gaan luisteren? Ik je vond, vond het, het niks? Vreselijk. En vier nachten later, nadat je dat vier keer hebt geluisterd... toen dacht ik, oh. Oh, oké, okay, I get it. En toen, ik weet nog, de laatste, allerlaatste avond... toen moest ik bijna janken omdat ik wist dat ik het nooit meer zou horen. Om, om, om daar zo live bij te zijn? Ja. En wat was dat dan? Waarom... Waar, waar, waar, waar... Ja, het is gewoon muziek die je, die, je, die je flink wat keren moet horen... voordat je het begrijpt. En, ja, en dat is toch eigenlijk wel altijd de beste muziek, vind ik. De muziek die het meest blijft hangen. De muziek die je meteen te gek vindt. Uh, vind is dat ik. zo? Ja? Nee, ja, is dat zo? Ik vraag niet over het algemeen, nee. maar bij mij. Die, die ik meteen te gek vind, dat ja, op een gegeven moment dan heb je het wel gehoord. en dan, ik weet niet zit misschien, zit misschien geen diepgang in of zo. Ik weet niet zo goed wat daar dan mee is. Maar de, ja, de muziek waar, waarbij je elke keer als je het hoort uh, dat, er, dat je weer iets nieuws hoort, dat is natuurlijk ja, dat is eigenlijk de, gewoon de beste ja, muziek. Nou, ik weet niet of ik het daarmee eens ben, want sommige muziek is zo... Dat raakt je elke keer weer precies. Uh, als ik El al Green draai, dat uh, heb ik al honderdduizend een keer gehoord. Ja, nou, maar ik zeg ook, ja, het is nee, niet, nee. geen algemene, uh, maar bij mij... Op jouw lijstje staat nog iets moois, wat misschien wel mooi is om... Uh, Poelenk, een stukje Poelenk. Ja. Dat wil ik wel horen en dan moet ik je uitleggen waarom. Is goed. Eerst maar eventjes, komt dat dus daar met mater. Ja. Heb je, Martin? van de allermooiste stukken ooit geschreven. Oh, dat vind ik zo mooi. Het is. Ja. Ah. Wat grappig dat je uit zoveel verschillende bronnen put, hè? Dat zoveel... Dat is toch wel ja. iets anders dan de fudge, hè? Ja. Ja, en ik vind het allebei helemaal te gek. Ja. ja. ja. Ja, en dit is natuurlijk een voorbeeld uh, van, van muziek wat, wat niet meteen binnenkomt. Weet je wel, een, uh, een stuk van Mozart, dat, dat kan meteen binnenkomen. Dat nou, wat, dit komt uh, ook meteen binnen, toch? Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen die niet gewend zijn aan klassieke muziek, dit echt van, wordt de hel. wat is dit voor een herrie? Ik kan me heel goed voorstellen. Dit is wel een van de, van de rustigere stukken van Poulenc. Maar ik heb, ik heb ook heel erg gewend moeten raken aan Poulenc. Wat vond jij ervan, Ralf? Kende jij dit stuk? Nee, ik ken het niet. Het klonk heel mooi. Ja. Het klonk heel fijn. Heel, uh, heel veel pathos. Hè? Heel veel ja, ja. emotie. Ja. Ja. Ja. Hebben jullie ja, nog klonk... een nummer samen? Zullen we een Glory Box doen? Ja. Dit is weer een, uh, een cover. Dit is een nummer dat ik vroeger, uh, toen ik uh, 15 was... en stiekem in de disco was met een valse identiteitskaartje... <laughs> ja. uh, heel, heel hard op gedanst heb... En uh, ja, Portishead. En toen heb ik er mijn eigen... Ik heb ze nog in Paradiso gezien, Portishead. Toen, die, toen die plaat net uit was, die eerste album. Nice. En toen, maar weet je wat heel raar was? Ik had dan thuis die plaat gedraaid en ik kwam naar Paradiso. En ik hoorde eigenlijk precies hetzelfde. Oh, okay. En dat vond ik wel weer dat een beetje jammer. Dat vind, vind ik ook altijd jammer. Als dus ik er, als... denk, ja, dat is net als ik te plaat... Uh... Ja, precies. Ik vind het altijd fijn als mensen een hele andere... Het ja, er was het helemaal spelen. geen beweging en ze stonden ook helemaal stil. De katera zit nou dat mm. had ik eigenlijk niet voor een hele stuk hoeven fietsen. Ja. Oké, okay, goed. Beth Gibbons is wel geweldig, toch? Ja, maar ze staat mooi. wel de hele nacht stil. Dat is wel, ik vind uh... dat dus geweldig. Als dus ze daar met haar peukje staat, zo gewoon. Met een microfoon'tje zo. Ik vind dat heel mooi. Heel puur, eigenlijk. Ja, is dat dat niet-show, zeg maar. Dat vind ik heel mooi. Maar inderdaad, het is geen, geen Madonna. Nou nee, maar dat maakt niet uit. Maar wat is de meerwaarde van het live optreden als het echt identiek aan, aan, aan de plaat klinkt? Nee, absoluut niks. Nee, daarom, daar bedoel ik. I'm so tired playing playing with this bow and arrow, gonna give my heart away, leave it to the other girls to play, for I've been a temptress too long. Deze microfoon. Uh, je mag sigaretje gaan roken, hoor. Dan gaan we even naar Auckland, ja? Want uh, uh, Gerard die, uh, mag nog eventjes vertellen over de Champions, Trophy, hockey... die daar gespeeld wordt voor mannen. En ik ben heel benieuwd naar de stand. De stand is 3-2. In het voordeel van Nederland nog 19 seconden te spelen. En Nederland staat... Terecht, zou je bijna zeggen, voor met die 3-2. Het had veel meer moeten zijn, want Nederland speelt een puiken, puiken tweede helft... met een aantal kansen, met een aantal strafcorners, vijf welliefd. En verder heeft Duitsland niets kunnen laten zien in die hele tweede helft. Heeft niet één corner gekregen, in de hele wedstrijd niet. En het is nu afgelopen, het is nu voorbij. Nederland wint met 3-2 van Duitsland. Omdat Rogier Hofman vijf minuten voor het einde... de beslissende treffer scoorde na een schitterende aanval. Hofman de Voogd. Terug naar Hofman, terug naar de vocht. En toen kwam hij uiteindelijk bij Rogier Hofman. En die duurde hem met het doel van, doel van Duitsland. En Nederland staat nu al met uh, ja, anderhalf been, zou je bijna zeggen, in de finale pool. Want Duitsland uh, heeft drie verliespunten na twee wedstrijden. Nederland heeft geen enkel verliespunt. Zes punten dus na drie wedstrijden. En moet morgen alleen nog even. Nieuw-Zeeland weerstaan. Dat zal niet makkelijk zijn, maar dat is toch een van de mindere tegenstanders hier. Het ging dit toernooi tot nu toe om het duel tegen Duitsland. En dat heeft Nederland schitterend gedaan. 3-2 winst is uh, heel, heel erg knap. Uh. Oh, is hij klaar? Is Gerard alweer klaar? Oh, nou, sorry. Ja, uh, hartstikke goed. Is, nou, is de wedstrijd ook afgelopen? Ik zat even iets helemaal. Nou, fantastisch. Hé. Wat goed. Hé. Nou, gefeliciteerd daar, uh, hockey, hockeyend uh, Nederland in Auckland. Uh, wij gaan het <laughs> mysterie van Emily spelen. Terwijl Signe nog een sigaretje rolt. En uh, dat, ik ga de teksten bijpakken. Oké. Okay. Ik heb hem hier, u weet het. Uh, Jan Emaus heeft een hele mooie tekst geschreven over iets of iemand. En je moet raden wie of wat het is. En als u het goed heeft, na het eerste fragment kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. en Na het tweede fragment nog twee en na het derde nog eentje. En ik zou zeggen, ga er eens goed voor zitten. Hier komt het eerste fragment. Een dag of wat geleden zat schilder Peter Klashorst... gastje te spelen bij Matthijs van Nieuwkerk. Nou, Peter speelde zijn rol expres slecht. Nou, kunstenaar, hè? Hij deed niet wat de bovenmeester wilde. Peter nam het hele gedoe, normaal gebaseerd op een paar pakkende one-liners... totaal niet serieus. Dus Peter moest voor straf de hoek in. De best gekapte presentator van Nederland uh, vond dat uit Peters manier van leven... geen enkel gevoel van moraal bleek. En dat vond de presentator maar niks. En hij liep nog net niet schande, maar dat scheelde niet veel. Er kwam dus opeens een aap uit de strakke Colbertmau. En die aap, die kenden we ergens van. Nou, als u denkt, te weten 0800-1121. En, uh, Ga nou niet zeggen Matthijs van Nieuw. Kijk, want die is het dus niet. Ja? Oké, okay, want dat ligt wel heel erg voor de hand. Dus dan maak ik het gelijk even moeilijker. En wat gaan we draaien? Oh ja, dat was een tip van uh, Lau. Onze oude, me oude nieuwe meuk uh, Lau. En uh, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Go appeal? Ik ga het even opzoeken, maar ik noem maar Play. Go Oké. Okay. I, I, I wanna know what you wanna do. What if I could say it wasn't any room? Ik, ik, ze heet uh, Guapa... Uh, nee, Guapule. Guapule. Je schrijft namelijk... G-O-A-P-E-L-E. -E. Ze heeft een Zuid-Afrikaanse vader en een, uh, een joodse Israëlische moeder. Dat is een mooie meid en uh, ik vind het wel een aardig nummer. Goed, aan de telefoon, Lisbeth. Goedenacht, Lisbeth. Ha hallo, goedenacht. Zeg, waarom ben je nog wakker? Ik omdat ik een rotdag heb gehad en ik kan niet slapen. Oh. En dan zijn de sigaretjes die jullie aan het rollen zijn mijn enige troost. Slechte. <laughs> ja. ja. Nou, en ik rook ze niet eens. En nee, als... je bent eraf, hè? Ik mis het nog steeds. Ik vind het zo ongezellig. Het ja, gaat wel voorbij, joh. Ik ga ook stoppen. Jij gaat ook stoppen. En ik weet dat je na een gereden tijd. dan, dan taal, taal, taal je er niet meer naar. Je. Nee. Nee, nou, ja, precies. Dus het, het is te overwinnen, maar het is gewoon saaier. Maar ik, ja. soms dan denk ik ook, dan zie ik iemand roken en dan denk ik... ja, dat is toch eigenlijk ook belachelijk... dat je gewoon die stinkende dingen in je, in je longen stopt. Ja, het is absurd. Kun je een beetje beter in de beetje horen praten? Ja, ik praat de, in de horen, ja, dat is, ik krijg altijd dat commentaar. Maar dat is, ik praat helemaal met mijn lippen, zit ik op mijn microfoon... dus ik kan, meer kan ik niet doen. Oké, okay, ik kan het wel horen, hoor. Ja. Wie denk jij dat het is, Spet? Nou, het is... of. President Erdogan, want Geert Wilders zei, of meneer De Ron zei van de PVV, de aap komt uit de mouw en die heet Erdogan. Um, of het is meneer De Roon. Moet ik een keuze maken? Ja, je mag er maar eentje noemen. Nou, Erdogan. Nou, is hartstikke fout. Echt waar? He? Helemaal vreselijk fout. Dus, Liesbeth, blijf luisteren. Ja, ik blijf luisteren. Want ik vind dit het leukste van jullie hele uitzending, dat raadsel. Ja, daarom. Nou, goed. En als je het nou denkt toch te weten, dadelijk na de tweede... dan uh, mag je nog een keer bellen, ja? Dat doe ik. En dan zie ik je even een sigaret op. Dan ga je lekker even roken erbij. Ja. En dan ja, een je maar uh, Dan hebben we Tim. Ja, Timo. Timo uit Den Haag. Ja, uit Den Haag. klopt. Ja. Ik ben al jaren op zoek naar een goede kneepkat, maar ik kan hem ook niet vinden. Dus ik denk, nou, dit moet mijn kans zijn dan. Ja, precies, vind ik ook. Zeg, Tim, waarom, ben jij, waarom ben jij nog wakker? Nou, gewoon radio luisteren. Ja. Heb je nog last van een echo trouwens, of niet? Nee, dat was helemaal krankzinnig. Maar dat, uh, ja, dat is. Uh... Ja, Ik heb ook last van slechte ontvangst, dus daar staan we staan wel gelijk, denk ik maar. Oh ja, hoor je mij? Jij kan mij wel verstaan, hè, toch? Nee, niet door de telefoon, want dat gaat goed. Maar dat had een andere luisteraar last mee vorige keer. Maar ik had last van slechte ontvangst op de radio. Van? He? Een slechte ontvangst op de radio. Oh, op de radio. Ja, dat is het oh. probleem. Oh, waar, waar zit je dan in Den Haag? Gewoon in Den Haag. Ja, maar waar? Ja, gewoon midden in Den Haag. Midden in Den Haag. <laughs> Oké, <Okay. laughs> nou goed. Hey Tim, uh, wat heb je vandaag gedaan? Timo. Timo, Timo. sorry, Timo. Ja, dat, is, dat komt er... Toe. Verkeerd getypt. Oh, dat is dan Francis. Dat, uh... Timo, Timo, wat heb je vandaag gedaan? Uh, radio geluisterd. Oké. Okay. Nou goed, zeg maar. Wie denk je dat het is? Nou, vanwege, Ik denk niet dat het goed is. Maar vanwege die knijper doe ik gewoon een poging. Ik zeg ja. Berlusconi. En waarom denk je aan Berlusconi? Nou, ik heb die uitzending niet gezien. Ik heb inmiddels geen televisie meer. Maar ik uh, dacht zo in moreel gedrag. Uh, Associaal gedrag. Dacht ik aan Berlusconi dat lag dan zeg maar in de actualiteit ongeveer. Okay. Dus ja, ik doe maar een gok. Ja, nou, het is een hartstikke fout. Ja, dat dacht ik <laughs> al. <laughs> ja, dus nou, succes, succes met je uitzending Oké, okay, doei. Okay. Goed, hier komt het tweede fragment. Als een tv-presentator een beetje populair wil blijven... dan moet hij zich zo ongeveer conform de gevoelens... van het grootste deel van het publiek gedragen... Hij of zij mag best wel eens wat scherp uithalen. Maar uiteindelijk we moet, moeten we met een goed gevoel het einde van de show meemaken. Vandaar dat Paul de Leeuw duizend keer zijn excuses heeft aangeboden. Of zijn uitgeflapte woordenzee zij weglachten met een ik ben nou eenmaal zo gezicht. He, nog even en dat scherpe uithalen dat mag niet meer. Dan red je het alleen nog maar als je het nog niet uitgesproken schande van Matthijs voortdurend uitstraalt. In de nieuwe wereld kennen we daar een heel goed voorbeeld van. 0800 112. Niks zeggen, hè, jullie. Weet je het dan? En wat gaan we draaien? Dat is een... Uh... Oh ja, Love TKO. Het is gewoon een heerlijk nummer. Ik vind eigenlijk de origineel het beste, maar het doet het ook wel aardig. It's a fool to lose twice It's all over again I think I better let it go Looks like another love ticket Ja, dat was ziel. Uh, Teddy Pendergrass zingt het eigenlijk nog, nog net iets beter. Maakt niet uit. Um, um, Juliette, goedenacht. Helemaal uit Limburg? Helemaal uit Limburg. Ik, ik, klinkt het dus ook slechte verbinding. Ja, nou, ik heb er geen last van. Ik hoor je heel erg goed. Oh, dan is het fijn. Nou, Juliette, heb jij een lekkere zondag gehad? Ja, we hebben heerlijk euh, met de kleinkinderen het Sinterklaas gevierd. Dus, eh, uh, okay. Ja. ja, heel goed. Wie denk jij dat het is, uh, Juliette? Ik denk dat het tram is. En... Ik weet dat uh, Matthijs van Nieuwekerk daar is een, uh, hem ook verboden heeft naar in zijn programma... omdat hij daar zijn van een uh, eigen dingen voor had. Ja, ja, dat was even een toestandje uh, vorig jaar. En dat, uh, toen, had, uh, toen kreeg hij ook inderdaad straf en nu mag hij weer komen. Ja, ja dat is zoiets. Ja, wat... ja, ja. Goed, nou dat is fout helaas, Juliette. Oh, prima dan. <laughs> nou, blijf luisteren. Misschien kom je er oh, nog okay. achter. Bel je rustig nog okay. een keer. Oké. Okay. Oké. Is goed. Daar. Dag. Graag nog. uitvalling. Uh, Sikko. Ja, hallo. Hé, hey, Sikko, jij moet al lang liggen slapen. Nee, hoor. Ik uh, luister elke uh, zondag of maandag nacht naar jou. Dat weet ik, maar hoe laat moet je opstaan? Oh, dat is ik net. Een half zeven, uur. Heb je, dan, heb je vanavond een dutje gedaan dan? I ik ga zondags altijd heel vroeg naar bed. Sorry, ik moet even radio uitzetten hoor. Zo, radio is uit, dan kan ik, ik een beetje praten. Ja. Uh, ik ga heel vroeg naar bed, slaap ik een paar uurtjes en dan word ik straks om drie uur wakker. En luister ik naar jou. Ja, jullie kunnen het niet horen hè, dan moet je je Oh, je kan het wel En dan horen. hoor ik je niet meer. Nee, oh ja, sorry. Ja, dan luister je naar mij. Nou, hartstikke goed. Hé, hey, eh, Stico, heb je een fijn weekend gehad? Heb je iets leuks gedaan? Vertel me nou toch eens iets leuks. Eh, uh, wat is leuk. Ik heb een uh, leuke cachet bij Albert Heijn ontmoet. Oh, dat is goed nieuws. En dat is hartstikke leuk. Dat is, dat is een hele spontane meid van een jaar of twintig. Ja. Uh, ja. dat is veel te jong voor mij, natuurlijk. Hè? Nou. Ik, ja, ik ben ook al. Uh, nou. In de oudere leeftijd. Hè? Je bent al in de oudere leeftijd? Nou, kijk. Uh, Oude bokken en groene blaadjes, hè? Ja, ja, dat, uh, dat uh, kennen ze. Jij bent zelf ook al uh, in die leeftijd. Ik heb ook hè? een uh, jong blaadje thuis. Ja, kijk aan. Tenminste, hij is maar, een paar jaar jong. Uh, kijk, een jong blaadje van twintig. Uh, nee, al, nou, om, om, nou. Mijn leeftijd is hartstikke leuk, hè? Ja. Nee, maar goed, was het dan serieus? Ik bedoel, uh, nou, ga, uh, je, ga je daten of zo? Nou, uh, uh, laat ik zo zeggen, dat kun je niet maken, hè? Je gaat niet met je, met je kleindochter op, op, op straf. Nou, ik weet het niet, Sico. Je kan ook misschien, hoeft het niet allemaal uh, helemaal verkering te worden? Het kan toch nee. ook gewoon gezellig zijn? Ja, het hoeft geen date te worden. Het hoeft geen, hoe moet ik het zeggen. Uh, er hoeft geen seks uh, aan te pas te komen, nee, precies, toch? Precies, precies, precies. precies. Huh? En nou. Dat is met haar hartstikke leuk. Nou, moet je uh, gewoon doen. We uh, zitten gewoon uh, niet achter elkaar aan. Andere zaakje. Uh, vorige week of twee weken ervoor uh, heb ik uh, met een collega uh, een uitje gehad. Op de dag goed, gewoon even lunchen in een, in, in een café in Leiden. Wat heb je gehad? Een? Een, café, een, een lunch gehad in een café in Leiden. In een, nou, een hartstikke leuk. Het oh, was hartstikke goed. En uh, haar echtgenoot vond het prima. Oké. Okay. Ik haar denk. Jong... Ja, het is. Haar, haar jongste jongetje was er niet bij. Ze heeft uh, een, een kind. Oh, ze heeft een kind. Uh, en ze is. Heeft... Nou ja, niet mijn type om uit te gaan, als ik wil zeggen. Uh, het is een beetje te dik, te zwaar. Maar het is een hartstikke fijne collega. Ze hebben lekker mee gegeven te lunchen. Nou, dat klinkt hartstikke goed. En, uh, uh, dat is het positieve van mijn werk. Dat is het positieve van jouw werk. Lieve Sikko, ik ga je, de, ik ga je uh, toch even een beetje kort maken nu, want ik zie dat de tijd vliegt. Wie denk jij dat het is? Ja, dat is hartstikke fout, jouw en Ja, dat slaat er nergens op. Maar je dacht, ik bel en ik noem gewoon een naam. En daarom bel ik even op. Oh, ja, goed. precies. Even blij nou, met jou maken leuk. Nou, ik ben blij dat ik weer weet uh, hoe het gaat met de verkeringen. Doe de groetjes aan die cashieren. Ja. En uh, ik hoor je volgende week weer. Nou ja, ik zou je zeggen, die die, uh, daar, daar zei ik het tegen, ik, dat ik wel straks op wil. Nee, zegt ze, ja. Zegt ze, heb je op dat Ik zeg, ja, ik kom voor je ook. Ik kan niet helemaal volgen nu. Ja, jawel, jawel. jawel. Okay. Je doet liggen moeten. Nou goed. Lieve sicko, uh, lieve ik ga je, je afsluiten. Je doet liggen moeten weer. Doei. Ja, dat is, daar heeft hij misschien wel gelijk in, maar ik, ik, ik, ik word een beetje afgeleid. Ik heb hier ook nog gasten zitten. Hè. Goed, we gaan het derde fragment laten horen. We mogen gezellig aanschuiven bij die keurige man op die te grote stoelen. We weten allemaal, je gesprekspartner is fout. Heel erg fout. En we gaan eerst eens lekker een kwartier pesten. Of die gast zelf niet vindt dat hij fout is. Of hij wel weet dat de familie toch wel heel erg lijdt onder zijn gedrag. Kortom, in no time ligt die gast wanhopig te spartelen op de grond. Help alsjeblieft. Nou, dat treft, want de host van de show... weet godzijdank precies hoe dit varkentje gewassen moet worden. Met een special program. Iedereen blij. Bij hem had die klashorst al lang in een gesloten inrichting gezeten... Peter mag wel oppassen. Over een paar jaar hebben we hier dokter Matthijs. 0800-1121. Als je het denkt te weten, het is nu echt een eitje. Hè? Want Signal had het al gelijk. Oké. Okay. Oh. it through the wilderness somehow i made it through didn't know how lost i was till i found you i was beat incomplete i've been had i was sad and blue but you made me feel yes you made me feel shiny and new Like a virgin, hey, touch for the very first time. Like a v, v v virgin listen to your heartbeat. Like a virgin, ooh, ooh, ooh, like a virgin, feels so good inside. When you hold me, and your heart beats, and you love me. Uh -huh. Richard Cheese was dat. Aan de telefoon, Ed. Goedenacht Ed. Hallo, Adeline. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik heb vandaag uh, een heel goed boek gelezen. Ja, dat kennen we uh, van de AFT van de Heide. Over Tonio? Ja. Nou, ik, weet je, het lijkt me. Ik, ik, ik ga het niet lezen, want ik denk dat ik daar heel verdrietig van word. Dus, uh... Oh, het is uh, zo aangrijpend. Ja, daarom. Nou mooi, ja. Het is veel geprezen. Ik denk dat het gaat over zijn zoon die een dodelijk ongeluk heeft gekregen, ja. dan de enige zoon die ze hebben. Ja, nee, vreselijk. Het ongeluk vorig jaar Pinksteren. Ja, ja, nee. Vreselijk. Maar goed, het is wel een... Prachtig boek. Hoe je wel mocht het om het allemaal op te schrijven over de kunst, vind ik fantastisch hoor. Ja, het is een echt een zinnige schrijver. Oké Ed, wie denk jij dat het is? Uh, ik dacht, maar ik zat ervoor dat hebben Jan Mulder. Maar hoe kom je aan hem dan? Weet ik niet. Die hebben het over... Die... Die... die, die, die, die, die uh, van Nieuwkerk. En ik denk kritiek en zo. En ja, ik, ik plaats hem daarin. Kijk jij wel eens naar tv? Ja. Oh nee, ja. Nee, ik kan hem nou, niet. ja, ik zeg het, dat zeggen wij zo natuurlijk. Wat zeg jij? Ja, je bedoelt dat ik niet kan zien, hè? Ja? Dat zegt niks. Ja, natuurlijk voel ik het allemaal. Ja, ja. ja, weet je, want ik gebruik die televisie ook vaak als radio, hoor. Want ik ja, hoef hoor. al die koppen er en niet bij te zien. Ik heb gewoon die kennis ervan dat ik televisie gekeken heb. Dus ja, ja, ja, ja, ja. Ja, okay. ja. Heb je toevallig deze uitzending uh, gezien van uh, De Wereld Draai door met Peter Klashorst? Met, met wie is het Peter Klashorst, met die Peter Klashorst. Hebben jullie die toevallig gezien, die uitzending? Nee, ja, heb ik dat niet okay, gezien. Nee. Maar goed, het is hartstikke fout, uh, Ed. <laughs> ik niet, <laughs> Dit even terzijde. <laughs> ik ook. ga met de volgende praten. Hé, hey, goedenacht nog, hè? Goedenacht hoor. Nou. Dag. Is dat mijn Jenny? Ja. Hoe is het, Jenny? Oh, rustig. We zijn nog steeds in de molen. Nou, in de molen. Wat is dat voor uitdrukking? Ja, de reparatiemolen, hè. Oh, de reparatiemolen. Maar je bent, weer, je bent weer laat wakker. Ja, ik weet eigenlijk dat jij goed moet slapen. Ja, ik moet morgenochtend om negen uur bij de fysio zijn. Nou, goed. Dan mag je even snel zeggen wie je denkt dat het is. En dan moet je echt gaan slapen, hoor. Ja, mam. Beloof je dat? Goed zo. Ja, mam. Oké. Okay. <laughs> wie denk je dat het is? Nico Dijkzoren. Nee, helemaal fout. Nou, is het Hoe dus niet geraden? Het is niet geraden, hè. Wat zullen we nou doen? Ja, ik heb de, er zijn heleboel. Belangrijke aanwijzingen zijn van. Uh, uh, in de nieuwe wereld kennen we daar een heel goed voorbeeld van. Dus iemand die heel moralistisch zijn gasten toespreekt. Wie zou dat kunnen zijn? Adriaan van Dis. Adriaan van Dis? Nee, ja. die is toch niet moralistisch? Soms wel. Ah, de nieuwe wereld, als ik zeg de nieuwe wereld, wat is de nieuwe wereld? Amerika. Juist. En dat is dan Bo Obama? Nee! We hebben... Herman Kane. Wie? Herman Kane. Herman Kane? Ja. Nee. Nou, zal ik het allemaal verraden? Of zeg jij ja, het maar. maar. Zeg het maar. Het is Dr. Phil. Ja. Kijk je er wel eens oh, naar? kijk ik nooit nee, naar. Nee, ik heb het nee. vroeger wel eens, uh, wel eens gezien. Maar nee, ik heb Vreselij de televisie programma. de deur uitgegooid en de, al jarenlang nul spijt van. Ja. Ja. Nou goed, dokter Phil die dus heel moralistisch zijn, zijn, zijn gasten eerst even helemaal uh, geestelijk of, of verbaal uh, martelt. En dan ze naar een special program stuurt, ja. Kijk jij naar Mr. Mister, Mister Phil? Wat zei je? Kijk jij naar Mr. Phil? Nee, ik kijk ook helemaal niet naar. Oh, oh wie, iemand, hey, wacht even, we hebben net iemand aan de lijn. Oh, Nolly? Ja, dag Adeline. Dag, zei je het net voordat ik het zei? Voordat... Ja, oh. ja. Oh. Je zei twee seconden ervoor. Nou, uh, Nolly, dan krijg jij uh, een uh, knijpkat wat goed. Oh, hartstikke goed. <laughs> <laughs> en waarom ben jij nog wakker? Oh, omdat ik meestal vroeg naar bed ga. Dan word ik midden in de nacht wakker en dan luister ik naar jou. Oké, okay, nou hartstikke gezellig. Blijf even van de lijn, dan noteert uh, Vincent of Francis je, je, uh, je adres. En dan sturen we zo'n dingetje op. Hartstikke fijn. All right. Dag. Dag. Wat gaan wij nou draaien? Want, uh, oh, weet je wat? wat? Nee, dat, Eddie Hinton. Oh ja, waar niet? Nou ja, lekker blues. Doe maar.